3 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Een aantal middelbare scholen heeft besloten... pas na de zomervakantie weer fysieke lessen te geven. Scholen laten aan de Algemene Onderwijsbond weten dat het rust geeft... om tot de zomervakantie door te gaan met afstandsonderwijs. De scholen laten wel leerlingen toe voor andere schoolactiviteiten. Zo worden er nog toetsen afgenomen en zijn er mentorbijeenkomsten. Vanaf 1 juni mogen de middelbare scholen gedeeltelijk weer open... Scholieren moeten dan wel afstand houden en dat betekent dat er een stuk minder leerlingen in de klasse kunnen. Het RIVM meldt 27 nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten. Dat zijn er meer dan gisteren, toen waren het er 15. Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus is toegenomen met 14. Gisteren kwamen er 10 sterfgevallen bij. Het totale aantal coronapatiënten dat is overleden staat nu op ruim 5700. Het werkelijke dodental ligt een stuk hoger... omdat alleen de mensen worden meegeteld bij wie corona officieel is vastgesteld. Een Israëlische kolonist is veroordeeld voor een dodelijke brandaanslag op een Palestijns gezin. Daarbij kwamen in 2015 een man, een vrouw en hun kind van anderhalf om het leven. Een tweede kind raakte zwaar gewond. De Israëlische rechtbank bewezen dat de verdachte s'nachts brand heeft gesticht... door een molotovcocktail het huis in te gooien. Hij zou wraak hebben willen nemen voor de moord op een Israëlier door een Palestijn een maand eerder. De rechters moeten zich nog uitspreken over de strafmaat, maar de dader kan levenslang krijgen. Medewerkers van staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden hebben het werk neergelegd. Nadat aan het begin van de middag bekend werd dat topman Theo Henrar na 33 jaar vertrekt. Volgens de Europese leiding van het bedrijf is dat in goed overleg besloten, maar de Centrale Ondernemingsraad zegt dat hij is ontslagen. Het weer, vanmiddag zon, maar ook wat stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 23 graden. En er wijt een zwakke tot matige westenwind. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen begint zonnig, maar later, vooral in het binnenland, een paar stapelwolken. Het wordt dan opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Helene de Geest van de AWB de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Baren en Hilversum Noord. Een file van drie kilometer. De vertraging is daar ook bijna 40 minuten, want er is een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. En verder is de A10 Oost nog steeds dicht tussen Durgedam en Knopend Watergraafsmeer. Dat is richting Knopend Amstel. Er is daar schade aan een spoorviaduct. Het gaat lang duren, dus je kunt in de tussentijd beter omrijden via de Koentunnel of de A10 West. De andere kant op staat ook file bij Watergraafsmeer op de A10 tussen Amsterdam over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 aan u 2 van Zandvoort op zaterdag. wordt in een plaat uit de jaren 70 van Delegation en Where is the Love. 8 over 3. Welkom terug inderdaad. het tweede uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Op een flauw zonnige dag. Maar vanaf morgen wordt het smeren, smeren, smeren. Tot aan donderdag en dan zei je dat het, Malies 22 graden gaat worden. Ja, het zal misschien een paar twee graden minder zijn hier aan de kust, maar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 op het ontslag van de wethouders. En daarna gaan wij door met zandwoord op zaterdag reguliere programma en programmering.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 En 7 billion, why can it be me? They de iets van uh, nu hoor je ook uh, op de Saltbots Radio. Daar hebben we een uh, nieuw programma voor. Op de zondag tussen 6 en 8 uur. Maar wij druisen zo nu en dan ook hè, bij Saltbots op zaterdag. Katy Perry, de nieuwe zin, Deze. We zijn bezig met Saltbots, vanavond is het de beurt aan uh, Jan Smit.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 Slepen des meer. Ik heb nog een paar mooie songfestival platen in de playlist staan, uh, Albert Ik zie hier, uh, even kijken hoor... Maggie McNeil in Amsterdam natuurlijk. Ja. Dan hebben we Mout en uh, McNeil en I See A Star... Ja, en uh, uiteraard ook Marleen. En Give Me One Good Reason. En uh, die foute fouten. fouten ik inderdaad waar, waar je het net over had. Franklin Brown. Ja. Te samen met uh, Maxime. En uh, ze treden nog steeds op met uh, de single: Het uh, was als de eerste keer. Ja. Ja. Nou ja, straks uh, veel meer. Ik heb er zin in uh, waar, waar gaan we het over hebben. Nou, de, zoals ik al begin van het eerste uur aankondigde.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 Oké, okay, dat is uh, wat betreft uh, de brief inderdaad van uh, onze burgemeester David Molenburg. Weer meer songfestival. hier is Sandy Show. Het mooie van uh, uh, muziek is dat je weet dat het ongeveer drie minuten per plaatje duurt. Uh, dus je bent er ook zo weer vanaf. Sandy, die ja. En hier is Emily de the, the edge tonight. And It's such a shame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 Weer twee songfestival-hits achter elkaar. Als eerste hoorden we Marlene Sao Paulo van SBS6, van Hart van Nederland. Daar is ook presentatrice geweest en ook zangeres uiteraard. En dat nummer van haar, ja, hoe heet je ook Oh ja, One Good Reason, Ik kwam er even niet op. En daarachteraan hoorde je Sandra Kim en Shemme Lavi... een uh, wat, uh, wat, jonger, uh, wat wat ouder plaatje dan die andere uit 1999. Normaal gesproken even de evenementagenda. We willen het even hebben over die illegale houseparty... die vanavond uh, op de slachtheid van Nee hoor. Nee, uh, waarschijnlijk uh, daarvoor in de plaats even het uh, nieuws in het kort nu. Uh, -Jan. Ja, even met het oog en oor, debatplaats door.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 Tot, uh, vanaf uh, 9 uur op uh, NPO 1 Europe the Lights. Een uh, show die in de plaats komt van de grote finale. Die eigenlijk gepland natuurlijk uh, in Rotterdam op uh, 16 mei. Wat vanwege corona dit jaar niet doorgaat. Maar we hopen volgend jaar wel uh, in uh, Rotterdam. Vanavond gaan uh, oud-deelnemers uh, hun favoriete zonfestival zingen.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 ...van uh, en Ding uh, Dong. En daar waren we reuze trots op en toen maar wachten, wachten, wachten, wachten, wachten, wachten al En toen uh, eindelijk in 2019 kwam hier inderdaad uh, ons eigen Dunkerlores met Arcade... ...en wonnen we weer het Zonfestival. En toen dachten we, nou gaan we het Zonfestival organiseren, 2020. Ja. Alles gereed en toen kwam uh, corona...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 Johnny Logan in zijn Song Festival Platz, what's another year? I've been waiting such a long time. dan ja, hebben we voldoende software van muziek om maar, uh, maar liefst tien uur te vullen, hoor. Ja, maar je hebt... Lukt makkelijk. Je hebt, je hebt een tweetal uh, van mijn favorieten, dat heb je nog niet gedaan. Nee, nee, nee, nee. <lacht> Inderdaad, maar dit was een van mijn favorieten dan. Uh, Johnny Logan en Watson here. En nou mag jij met een van die twee favorieten van je. Komt hij aan. Ja, laat maar horen. Hij ja, is wel goed. Hier is Gerard Joling.